12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rijksmuseum Boerhaven is uitgeroepen tot Beste Museum van Europa. Het museum in Leiden kreeg de prijs voor de vernieuwende manier waarop wetenschap en geneeskunde worden gebracht. Volgens de jury worden de laatste technologieën en persoonlijke verhalen gebruikt. Een boerhaven is de laatste tijd gerenoveerd. Zo is de vaste collectie onderverdeeld in vijf thema's. En ook zijn er replica's van kunststukken gemaakt die je mag aanraken, en zijn er educatieve spellen. De lijst om Theresa May op te volgen als leider van de Britse conservatieve partij wordt steeds langer. Ook oud-Brexit-minister Rob heeft zich gemeld. In totaal zijn er nu zeven kandidaten van wie Boris Johnson de grootste kanshebber lijkt. De nou, burgemeester van Londen is bij de boekmakers favoriet. May maakte afgelopen week bekend dat ze 7 juni terugtreedt als partijleider. Ze zal aanblijven als premier tot er een opvolger is gekozen. De verwachting is dat hij eind juli bekend is. De Franse politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven... van de man die verdacht wordt van de bomaanslag in Lyon gisteren. De openbaar aanklager had al aangekondigd dat er nieuwe foto's zouden komen. Er zijn honderd agenten op de zaak gezet. De dader, een man van 30 à 35 jaar... liet gisteren een bom ontploffen met schroeven en bouten. Daarbij raakten 13 mensen gewond. Justitie in Frankrijk behandelt de zaak als een terroristische aanslag. En in de playoffs om promotiedegradatie heeft de graafschap goede zaken gedaan. De Superboeren wonnen in blessuretijd met 2-1 bij Sparta in Rotterdam. Jebli benutte een penalty. Eerder op de avond eindigde de RKC Go Ahead Eagles in 0-0. Dinsdag zijn de returns en de winnaars van de tweede wel spelen volgend jaar in de eredivisie.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 to the dust. Jason.